Jelle Fischer met het NOS Journal. Het IMF is bang dat de wereldeconomie dit jaar nog harder wordt geraakt door de coronacrisis dan eerder gedacht. Verschillende landen hebben nu cijfers aangeleverd die slechter zijn dan de toch al pessimistische verwachtingen van het IMF. Dat zegt de directeur. Vorige maand voorspelde het IMF dat de wereldeconomie met 3% zou krimpen en de economie van Nederland met 7,5%. Het te snel versoepelen van de maatregelen in de Verenigde Staten zou ernstige gevolgen kunnen hebben. Daarvoor waarschuwt Anthony Fauci, de immunoloog van de Amerikaanse regering. Fauci beantwoordde vraag in een hoorzitting van de Senaat. Hij zei dat het virus nog niet onder controle is en dat er opnieuw besmettingspieken kunnen ontstaan. President Trump roept staten juist op om snel een einde aan de lockdown te maken en om de economie weer op gang te brengen. Zeeonderzoeksinstituut NIOS gaat onderzoek doen naar het zeeschuim in Scheveningen. Door het schuim raakten ervaren surfers gisteravond in de problemen en kwamen er vijf om het leven. Er is nog veel onduidelijker over het ongeval. Mogelijk raakten de surfers gedesoriënteerd door de grote hoeveelheid schuim. Onderzoekers hebben monsters genomen van het schuim en willen onder meer kijken hoe er zoveel kan ontstaan. Mogelijk worden surfers in de toekomst speciaal gewaarschuwd als er veel zeeschuim wordt verwacht. Tientallen gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire zeggen dat er te weinig schot in hun zaak zit. Ze hebben een brief aan staatssecretaris Van Huffelen gestuurd waarin ze snel om meer duidelijkheid vragen. De ouders werden onterecht bestempeld als fraudeur en moesten veel geld terugbetalen. Van Huffelen beloofde de zaak op te lossen, maar volgens de ouders stuiten ze weer op veel bureaucratie. En dan het weer. Vannacht zijn er opklaringen. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het koelt af tot 5 graden aan zee en min 1 in het binnenland. Morgen eerst enkele buien, later op de dag meer zon. Het wordt dan 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga. Ik ben beheerder van Fauna Visie Wildlife Care in Groningen... en fan van Stichting Dierenlot. Zonder hulp van Dierenlot zouden wij wellicht al lang niet meer bestaan.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 Radio Show 1385 hier op we hem. We gaan beginnen met eerst um, even kijken. Ja, ik had het in het vorige uur over. Great Tunes van Max Einstein. Wat in het vorige uur ook al een, een album van hem. Maar dan een album vanuit 2017. Op nummer 2 Op piano Wings of Change van Denise Jong. En ook zij heeft een, een eigen website. DeniseJong.com als derde zweten met een album, en eens even kijken, Sherry Finzer, ja, zij is um, zeg maar de, de directeur van um, Hard Dance Records of uh, Higher Level, and, um, ja, media, en um, natuurlijk onze vriend Rodrigo Rodriguez met een het is trouwens heel lastig om van dit album iets verder te vinden. Daarom heb ik op de playlist zijn eigen website gezet. Tot je die in ieder geval nog wat, kan, wat over hem te weten kan komen. Jim Ottaway op 13, Deep Space Blue. Jim Ottaway, onze grote vriend uit Australië. Pizzle Info, daar vind je dit programma terug zonder gesproken woord en deze playlist. Veel luisterplezier.